uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Justitie in Oostenrijk is een onderzoek begonnen naar PVV-leider Geert Wilders. Aanleiding daarvoor zijn anti islam die hij enkele maanden geleden heeft gedaan... op een congres van de uiterstrechtse partij FPE in Wenen. Hij vergeleek onder meer de Koran met Hitler's Mein Kampf... en eiste een verbod op de Koran. Volgens Oostenrijkse media wordt onderzocht... of Wilders zich schuldig heeft gemaakt aan opruiing. De Europese Unie moet de export van Nederlandse snijbloemen naar Rusland verbieden. Dat stelt de Russische voedsel- en warenautoriteit. Als dat niet gebeurt, dan roept Rusland zelf een boycott uit van Nederlandse bloemen. Volgens de Russen zitten er gevaarlijke beestjes in de Nederlandse bloemen. Het land dreigde vorige week ook al met een importverbod. Het zou te maken hebben met de inspanningen van onder meer Nederland... om de waarheid over vlucht MH17 boven tafel te krijgen. In de buurt van de Duitse stad Dresden is afgelopen nacht een aanslag gepleegd op de auto van een politicus van Die Linke. Niemand raakte gewond. De auto is van de lokale fractievoorzitter. Die Linke denkt dat rechtsextremisten achter de aanslag zitten omdat de partij zich inzet voor de opvang van asielzoekers in de regio. In Duitsland is het geweld tegen asielzoekerscentra en voorstanders van vluchtelingenopvang de afgelopen tijd toegenomen. Zo'n 10.000 campinggasten in het zuiden van Frankrijk zijn geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. Er zijn geen slachtoffers. De vakantiegangers komen van drie campings in de buurt van Fréjus bij de Middellandse Zee. Hoeveel Nederlanders zijn geëvacueerd is niet bekend. Het weer nog, er trekken enkele buien over het land en het waait stevig. Het koelt vannacht af tot 14 graden. Ook morgen is het wisselvallig weer met veel bewolking en buien. Het wordt ongeveer 17 graden. En dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. <tomst2>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 Ja, een hele goede avond. Welkom bij Tweede Uur van CFN Cinema. En wij gaan rustig verder met het draaien van filmmuziek. Onder andere Stepmom, Milk, My Best Friend's Wedding, Strange Love, Wolf, Totem, Summersbee, The Silencers. Nou, genoeg mooie muziek. En natuurlijk beginnen we altijd met een hit. En dit is een hele grote hit. En die kwam uit de film Stepmom. MUZIEK Ja, dat waren natuurlijk Martin Gay en Timmy Terrell... met Eend nou Mind een in INF uit de film Stepmom. Die film is aanstaande vrijdag 31 juli om half negen op televisie RTL 8. En dat is het verhaal van Isabel, een carrièrevrouw. Maar als een relatie begint met Luke... wordt ze ongewild in de rol van stiefmoeder gedwongen. Ja, als uh, nieuwe partners uh, kinderen uh, van oude partners hebben... en uh, dan gaat het niet altijd even makkelijk. De pleegkinderen uh, uh, zijn soms wat lastig... En ja, dat is een aparte wetenschap die zich daarmee bezighoudt. Uh, ik draai nog een nummertje uit de film Stepmom. De, de, de aftitelmuziek, mooie muziek van Christopher Parkering. Vind je een mooie muziek En ik vraag jullie speciale aandacht voor een soundtrack die ook meer, meer dan de moeite waard is. En dat is de soundtrack uit de film Milk, een film uit 2008. En ik ga daar wat nummertjes uit draaien en ga ik ga even kijken. De componist is even kijken wie dat is: Milk, Danny Elfman. En ik begin met dit nummer, dat is nummer 12 van de CD: Politics is Theater. Soundtrack Milk, gecomponeerd door Danny Elfman. En het verhaal, de film vertelt het verhaal van Harvey Milk. Harvey Milk was het eerste homoseksuele gemeenteraadslid van San Francisco... en was een van de allereerste activisten voor gelijke rechten. Milk leert in deze periode onder andere de activisten Cleve Jones en Scott uh, Smith kennen... waarmee hij verschillende mooie, maar ook dramatische momenten beleeft. Nou, de soundtrack is eigenlijk weer een van Danny Elfman's mooie soundtracks... Ik draai er gewoon een paar nummers uit. Er zijn een paar hele korte bij. Dit is een wat langer nummer: Gay Rights Now. <middels> deze film wil zien, dan kan dat. Hij is woensdag 29 juli om tien over half elf op N NET 3. NPO 3. Uh, Milk. Er zitten ook een paar hele korte nummertjes in, maar die zijn best mooi. Danny Elfman die lukt dat in om in uh, dit nummer dus 25 seconden Doc Poe iets moois neer te zetten. Luister. Oh. Zo'n hele korte uh, uh, Anita's team. 6.9 is Zon, Zee, Zandvoort en Zommerhits. Ja, dat was CFN. En we gaan rustig door met filmmuziek. En we draaien natuurlijk hele mooie filmmuziek uit de film Doctor Strange Love. Een film die, dacht ik, op België gedraaid wordt. En dit is het nummer, de, de Bomb Run. Gecomponeerd door Laurie Johnson. Strangelove, het verhaal. Op het hoogtepunt van de Koude Oorlog raakt de Amerikaanse generaal Jack Rippers een verstand kwijt. En stuurt hij een groot aantal vliegtuigen richting de Sovjet-Unie om het land met kernwapens plat te gooien. De Amerikaanse president regelt een ontmoeting met zijn adviseurs waar hij van de Sovjet-ambassadeur hoort dat er als er wapens afgekeurd zullen worden, automatische werking gesteld zal worden dat al het leven op aarde vernietigt. Het is dus een zaak om de vliegtuigen terug te roepen... wat echter moeilijk wordt aangezien niemand de juiste communicatiecodes weet. Mooie film, staat op de 150ste, 940ste plaats... in de top, 100, top 250 van beste films aller tijden. Heb je hem nog nooit gezien, dokter Sleedslav? Ga kijken, moeite waard. Woensdag 29 juli, tien over half negen... op uh, Canvas, België dus. En dan kom ik bij een film die ook wel grappig is dat is My Best Friend's Wedding, doe ik twee nummertjes uit... Deze romantische komedie is op televisie donderdag 13 juli, 30 juli half negen op RTL 8. En het verhaal uh, Jules, uh, gespeeld door Julia Roberts, heeft lang geleden een afspraak met Michael gemaakt om te gaan trouwen als op hun 28e nog steeds vrijgezel zijn. De tijd is bijna aangebroken en Jules ziet er erg tegenop omdat ze helemaal nog niet wil trouwen. Twee weken voordat het zover is, krijgt Jules te horen dat Michael gaat trouwen met Kimberly. En dan realiseert ze zich dat ze eigenlijk toch erg verliefd is op Michael. Vast besloten om het huwelijk tegen te houden gaat ze op pad. Maar Kimberly blijkt ontzettend aardig te zijn. Dus Jules komt voor een moreel dilemma te staan. Nou, dat wordt opgeluisterd met leuke muziekjes. Onder andere deze ook van Tony Bennett. Good old Tony Bennett.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 but you're lovely with your smile so warm and your cheeks so soft there is nothing for me but to love you just the way you look tonight with each word your tenderness grows tearing my fear apart And that laugh that wrinkles your nose touches my foolish heart. Lovely, never, never change. Keep that breathless charm won't you please arrange it 'cause i i love you just the way you romantische film met mooie muziek, dan is het de moeite waard. Wat ook de moeite waard is, is de film Wolf Totem, uh, muziek van James Horner. Uh, nou, ik zal er zoiets over vertellen. Komt die Leaving for the Country, Dus thema muziek. Een film uit 2015. Alternatieve titels: The Last Wolf, Le Dernier Loop. In 1967 wordt een jonge student uit Beijing genaamd Shenzhen naar de Normanische herders in de binnenlanden van Mongolië gestuurd. Gevangen tussen de moderne beschaving van het zuiden en de traditionele vijanden van de normanen, de plunderende wolven. In het uh, noorden zijn mens en dier, bewoners en nieuwkomers gelijk en worstelen ze allemaal. Voor een eigen plekje in de wereld. Ja, dit is een van de laatste soundtracks die James Horner geschreven heeft. Een aantal weken geleden is hij bij vliegtuigongeluk om het leven gekomen. Een mooie soundtrack. Little Wolf is uit deze soundtrack. Wolf uh, de volgende soundtrack die ik op het lijstje dat is Summersby, een film uit 1993. Het drama romantiek. Vlak na de burgeroorlog lukt het Laurel Summersby, maar net om het boerenbedrijf van haar man Jack lopende te houden. Ze heeft vernomen dat haar man Jack in de oorlog is omgekomen. Jack was een vreselijk lompe vent. Dus Laurel heeft gemengde gevoelens... wanneer Jack toch weer terugkomt van het front. Als blijkt dat hij veranderd is van een monster tot een zacht aardige man, leidt hij tot verwarring onder veel mensen. Maar Laurel kan er gelukkig niet op natuurlijk. Muziek wederom van Danny Elfman, de nummer finale. Ja, dat is uit Summers Beer, gecomponeerd door Danny Elfman. En dat doe ik nog een stukje van de aftitelmuziek. Zover. Uh, Summersby, zaterdag geschreven door uh, Danny Altman. Afgelopen zaterdag werd ik blij verrast doordat uh, Avro Tros de uh, True Detective ging uitzenden. Amerikaanse televisieserie. Op HBO is in uh, juni de tweede serie begonnen. Maar uh, Nederland 1 of 2 was het, dacht ik, begon de eerste serie. En dat is een, uh, ja, prachtig, een prachtige serie. Zeker het aanraden waard. Er zit ook hele mooie muziek bij. De muziek is uitgezocht door t Burnett. En onder andere de titelsong Far From Any Road. Gezongen door de Handsome Family. Eh, fenomenaal. Luister maar. Deze serie wordt een prachtige cd. Ik geloof er wel 44 nummers op staan. Eh, allemaal uitgezocht door T-Bone Burnett. En dit is The Handsome Family. Een Amerikaans alternatief country duo. bestaande uit Brett en Rennie Sparks. Nou, klinkt toch geweldig. Kijk in die serie. Het is een serie die ja, iedere seizoen een andere hoofdpersoon heeft. Het is een politie serie. Maar eh, verslavend zou ik bijna zeggen. Er zijn nog meer politie series. En we weten allemaal nog wie wie dit was.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 I'm <laughs> David Jr. Beretta theme, and this is from Mike Post, theme from Hill Street Blues. in die tijd nou niet naar Hill Street Blues? Iedereen toch. Let's be careful there outside. Dus dacht ik, de gevleugelde uitspraak die er altijd in zat. Uh, ja, we zijn dan toch een beetje bij de speurders, de geheimagenten, de uh, sterke mannen. Dan komen we ook bij de silencers. En de main titel is een, uh, is een speelfilm uit 1966. Muziek van Elmer Bernstein. waren de, de Simon's, uh, Elmer Bernstein. Uh, mooie muziek. Crime Jazz, zou ik maar zeggen. ben ik er liefhebber van. Dus dat is altijd de moeite waard. Ja, je hebt het is alweer voorbij. Je hebt geluisterd naar CFM Cinema met heel veel filmmuziek, uh, klassieke muziek, uh, popmuziek, uh, jazzmuziek. Van alles zat er weer tussen. Dus ja, ik hoop dat je ervan genoten hebt. Oude muziek, nieuwe muziek. Uh, Wolf Totem was de nieuwste. Sean uh, uh, Sheep heb ik niet gedraaid. Doe ik volgende keer nog. Ja, dan is het inmiddels alweer de hoogste tijd voor... Uh, Dan naar mijn van Philippe Groebi. Ik ga hem weer eens helemaal draaien, want de mensen vragen er toch naar. Ik heb geluisterd naar CFN Cinema. Mijn naam is Acco Beuving. En volgende week zijn we er weer van 21 uur tot 23 uur. Met heel veel mooie filmmuziek. Ik zou zeggen voor Zodrecht. Sleep wel Slaap lekker. Morgen gezond weer op. En tot tamotte. Het is nog steeds goed filmweer. Windkracht 8 of 5. Dan blijf je toch binnen. Dan ga je toch kijken of luisteren naar die mooie filmmuziek. Uh, Genieten.